10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Berlijn zijn bij een demonstratie tegen bondspresident Wolf... twee mensen gewond geraakt. Volgens de politie kwam het tot een handgemeen... tussen enkele agenten en tegenstanders van Wolf. De betogers proberen dichter in de buurt van de ambtswoning... van de bondspresident te komen, het slot Bellevue. Eén demonstrant is behandeld in het ziekenhuis. Er waren ongeveer 300 mensen bij de demonstratie tegen Wolf in Berlijn. Hij is in opspraak geraakt vanwege een omstreden lening... en pogingen om publicaties daarover tegen te houden, onder meer bij de krant Beeld. De luchthaven in het Duitse Wezen, vlak over de grens bij Nijmegen... heeft fors minder passagiers vervoerd. Er waren vorig jaar zo'n 2,5 miljoen passagiers, een daling van meer dan 16 procent. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de passagiersaantallen van Airport Wezen dalen. De luchthaven ziet de tickettax als belangrijkste oorzaak. Vliegtickets voor bestemmingen tot 2500 kilometer zijn daardoor 8 euro duurder geworden. Voor langere afstanden is dat 25 euro. In het westen van Oostenrijk is vanwege hevige sneeuwval een belangrijke treinverbinding van oost naar west stilgelegd. Het gaat om de lijn die Wenen en Innsbroek verbindt met het westen van Oostenrijk en met Zwitserland. Ook twee andere treinverbindingen tussen Tirol en het zuiden van Duitsland zijn gestremd.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 De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer. Vanavond en vannacht buien en stevige wind. Morgen opnieuw buien, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur ligt al rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is inmiddels twee minuten over tien. We zijn begonnen aan het laatste uur van deze uitzending van Langs de Lijn op de zaterdagavond. En we gaan zo meteen praten met Kees Jonkind, de maker van de aflevering In Andere Tijden Sport. tv-programma die gaat over Jan Bos en over de wereldtitel van 1998. Verder, Bouke Mollema, reacties van het basketbal en een reportage over scheidsrechters in Turkije. En dit gaat gewoon heel lang door wat dat klap. U kunt uh, meeklappen met Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Jan Bos, wereldkampioen sprint, 22 jaar uit Hierden, een vlekje op de aardbol. Jan Bos, na het afgelopen seizoen stopte hij als schaatser... met als grootste succes de gouden medaille op het WK Sprint in 1998. Jan Bos schreef historie, want hij was de eerste Nederlander die het lukte... om de wereldtitel sprint te veroveren. Morgenavond is dat succesverhaal te zien in een aflevering van Andere Tijden Sport. En om u alvast een beetje op te warmen voor die uitzending... is de maker bij ons in de studio, Kees Jonkind. Goedenavond. Goedenavond. Is dit nou een van de meest bijzondere succesverhalen in onze schaatsgeschiedenis? Misschien niet het grootste succes, nee, maar wel het bijzonderste. Ja, ja, wij hebben natuurlijk heel veel verhalen in het schaatsen. En dat putten we dan ook dankbaar uit met ons programma. Maar dit is wel bijzonder omdat je eigenlijk uh, niet realiseert... dat het pas tot 1998 is geweest dat er een Nederlander wereldkampioen sprint uh, werd. Dat, uh, dat is eigenlijk ongehoord, want wij zijn het schaatsland uh, bij uitstek. En blijkbaar uh, met sprinten ging het wat minder in 1976... Uh, is Jos Vanentuin er heel dichtbij geweest. Ja, dat was met die drie valse ja, drie starts. Valse he? starts. Hij had, ja. ja, dat was op de laatste afstand. en Toen hoefde hij eigenlijk alleen om uit te rijden. En toen was hij, zou hij zijn geworden. En toen startte hij drie keer vals. En uh, nou, dat gaf eigenlijk Jan Bos uh, zoveel jaar later uh, de kans... om uh, dat hij uh, de eerste Nederlander... Maar goed, dat, dat maakt het verhaal natuurlijk wel bijzonder. Dat het uh, eigenlijk is het nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, wat we ik net zeggen: het lijkt ook zo dichtbij. Ja. Dat is het gekke ervan. Ja. Het lijkt bijna de dag van gisteren. Ja, precies. Nou ja, goed, en uh, wij zaten allebei al in de sportjournalistiek. En uh, ja, uh, we hebben het eigenlijk als uh, sportjournalist meegemaakt. En meestal, uh, je hebt ook wel verhalen met andere tijden sport. Dat je denkt van uh, ik was nog niet eens geboren. Ja. En dat is ook leuk om, uh, om wat, daar. Dus wat natuurlijk... was die kritische grens een beetje bij jullie? Want ik nou, hoorde laatst iemand zeggen: van twintig jaar is zo'n beetje de uh, tijd dat iets bezinkt. Hè? Ja, precies, dat is, uh, nou, ik noem dat dan maar even voor. Het gemaakt, de Ad van Liempt-norm. Ja. Uh, toen wij begonnen met Andere Tijden Sport, we zijn zeg maar het, uh, het jongere broertje van Andere Tijden. En uh, de, de, de, de vader van Andere Tijden is Ad van Liempt. En die, uh, die zei toen bij het start van Andere Tijden Sport van, wij uh, zijn tot de conclusie gekomen dat mensen er ja, uh, ongeveer twintig jaar voor Nodig hebben om een bepaalde gebeurtenis in hun leven, een, uh, ja, ik vind het een verschrikkelijk een, een, ple een plekje te <laughs> geven en er misschien op een andere manier uh, naar te kijken en uh, zonder dat het nog consequenties heeft. Hè, het is min of meer verjaard. En uh, nou ja, en, en uh, dat is in dit geval natuurlijk uh, allemaal wat verser. Uh, ja, ik vond wel een uh, criterium dat Jan Bos niet meer schaatste dat is, was wel belangrijk. Nou ja, hij is pas vorig jaar gestopt. Dus jij zat wel in je handjes te wrijven toen, toen hij bekend maakte van nu ga ik er nee. even mee stoppen. Nee, dit verhaal is eigenlijk ontstaan uh, in de brainstorm sessies uh, na de vorige, na de zomersessie uh, van Andere Tijden Sport, die serie. En uh, ja, dan, dan, dan, dan wordt er een hele grote uh, aantal uh, ideeën en een grote tombola gegooid en dan uh, uiteindelijk de mooiste en de leukste en de, degene die ook echt, uh, echt te realiseren zijn, die blijven over. En dit was wel een mooi verhaal te meer. En dan komen we later geloof ik wel op. Omdat er ook nog wel een nieuwtje in zit. En daar zoek je eigenlijk ook van ja, naar. Hè? Daar komen we zeker straks op. Nog even over die Jan Bos zelf. Want uh, het is wel een bijzonder mens. Hè? De manier waarop hij over sport praat. Over zijn carrière praat. Het, het, het, het, hij is heel bedachtzaam. Het mm -hmm. lijkt net alsof hij over dingen misschien wel twee keer zo goed heeft nagedacht dan vele andere sporters. Ja, ik vind... Uh, nou, ik... Ik heb zelf als sportjournalist ook langs ijsbanen gestaan... en uh, heb hem ook wel eens geïnterviewd. En zeker omdat hij altijd een tandem vormde met Erwin uh, Wennemars... Was hij, uh, viel hij natuurlijk een beetje wat dat betreft uh, uit de toon... omdat hij uh, inderdaad een rustige... Uh, ja, rustige... Tegenovergestelde van ja, Wennemars. Hoe uh, ADHD'er uh, <laughs> Wennemars uh, was... Uh, Des te rustiger was Jan Bos. Um, uh, daarom is het ook wel goed dat hij nu gestopt is. Hij heeft uh, totaal geen, uh, uh, geen binding meer met het schaatsen. Daar bedoel ik mee dat hij... Hij heeft alles gepresteerd wat hij ooit zal presteren als schaatser. Dat staat nu. En dan praat je toch makkelijker over schaatsen... dan dat je nog ooit een keer een EK of een WK en, of Olympische Spelen... en dan weet je dat diezelfde journalist waar je nu mee staat te praten... en als het misgaat, staat die, uh, daar, dan staat hij met de messen klaar. En nu is dat allemaal niet meer. Dat is allemaal weggevallen, je bent geen sporter meer... en je kunt nu afstandelijker over je eigen prestaties praten... en misschien ook wel beter en uh, gefundeerder. En, en uh, Jan, Jan Bos is... Uh, wat, wat dat betreft voor mij een eye-opener geweest. Want ik had ook wel mijn twijfels, want ik kende hem van langs de baan... en dan was hij ook stug, En, uh, ja. en uh, ik ben nu een paar dagen met hem opgetrokken. Ja, ik vond het gewoon een geweldige kerel. En uh, ja, dat is, uh, ja ik heb wel mijn mening over hem moeten herzien. En, uh, ja, echt een goede vent. Komt hij tegenpolder nog een voor, Ja, natuurlijk. <laughs> ja, zij waren natuurlijk zeker in die periode en, uh, een span. Uh, zij, Grote zij... vrienden, hè? Toen. Grote vrienden, ja. Ja, en uh, de, de nummer, het hele podium komt erin voor. Dus uh, de nummer 1, uh, Jan Bos, de nummer 2, Jeremy Waterspoon, de Canadees. En Erben Wennermars werd derde. En uh, dat, was, dat was echt uh, sensationeel. Dat je een uh, brons en een gouden medaille won op het WK Sprint als Nederlandse ploeg. En uh, ja, natuurlijk ja, komt hij erin voor. Ja, ja. zeg, uh, het verhaal van Jan Bos is niet alleen opmerkelijk... vanwege het feit dat hij dan die eerste Nederlander werd met een WK sprinttitel. Uh, want Bos was eigenlijk helemaal geen sprinter. Tenminste, dat wilde hij eigenlijk helemaal niet worden. Leen Vommer die maakte de keuze voor hem. Je moet op een gegeven moment keuzes maken. En ik heb toen keihard die keuze voor Jan gemaakt... Met steun overigens van de hele technische commissie van de KNSB. Want die waren er volledig mee eens. Ik vond mijzelf totaal geen sprinter. Echt, uh, ik zag dat totaal niet zitten. Je had een, uh, een Rientje Ritsma, Falko Zandstra. hij uh, Vergeer, uh, daar keek ik allemaal tegen op. Leo Visser. Ja, dat, dat wilde ik. Dat wilde ik worden. Ik was zo overtuigd van het feit dat hij nooit een 10 kilometer zou leren rijden... die hem tot succes zou brengen. Kijk, hij had misschien... Hij reed toen, in die periode, reed hij 1558. Kijk, nu eens naar 1241, 12, hè. Maar 1558 reed hij. Stel nou eens voor dat hij in die periode meer dan een minuut harder had kunnen rijden. Dan had hij misschien 1440 gereden of zo... Dan was je echt niet aan de bak gekomen. Nou, dat was Leen Vommer, de coach van die tijd. Uh, ja, Bos werd dus wereldkampioen bij de junioren ja. in de 94. Kreeg vervolgens te horen dat er geen plek voor ja. Hem was. Ja, een grote domper. Ja, dat, dat doet nog pijn. Toch wel. Ja, dat merk je ook achteraf. Ja, ja dat doet nog wel pijn. Omdat uh, hij vindt, uh, Jan Bos vindt, dat uh, Leen Frommer zomaar de beslissing heeft genomen. Dus zonder dat met hem uh, goed door te spreken. Hij kreeg een telefoontje. Uh, beste Jan, je wordt nu senior. Maar uh, niet, uh, niet bij de allrounders. En ja, dat is echt een klap in zijn gezicht uh, Ja, en die familie om hem heen. Want ja. het is natuurlijk een enorme sportfamilie. Ja. De familie Bos, ja, uh, Theo die... natuurlijk, zijn broer. Ja. Ja, uh, die, uh, ja, die waren, uh, ja, die waren... Dat was echt een teleurstelling voor die hele familie. Want uh, allround schaatsen, dat was het in Nederland. En uh, kijk, het is een beetje kip en ei. Uh, omdat er... Uh, uh, geen goede sprinters waren, zijn we nooit wereldkampioen geworden. Maar omdat we nooit wereldkampioen gevoor, uh, uh, geworden zijn... Willen ook ge was er geen enkele schaatser die eigenlijk wilde sprinten. Ja, want je wil voorbeelden ja. hebben, je wil volgen. Dus uh, er was geen goed voorbeeld en dat sprinten dat hing er maar bij. En, uh, uh, het verhaal is eigenlijk dat in 1994 bij de Olympische Winterspelen van Lillehammer... de Nederlandse sprinters uh, daar helemaal niets uh, in de melk te brokkelen hadden. Dat was gewoon helemaal uh, niks. En toen heeft de KNSB toch ingezet op, uh, om toch dat sprinten uh, wat, wat, ja, wat sterker aan te zetten. En wat, uh, toch te proberen om daar ook wat uh, prijzen te winnen. En toen hebben zij een opleidingsploeg sprint in het leven geroepen. En daar is uh, Jan Bos dan, uh, en ook Erben Wennemars een van de, uh, van de klanten die daar naartoe uh, werd getransporteerd. Ja, en toen kwam uh, Ene Pieter Mjulig. Ja, langs. maar dat, maar is, wel een later, stuk later. dat ja. is wel een stuk later. Want er is uh, veel aan de hand geweest. Uh, uh, hij is in 1994 uh, wereldkampioen junioren geworden. Daarna is hij dus in die, uh, in die uh, opleidingsploeg terechtgekomen. Nou, dat is ieder jaar weer veranderd. Dan heette het ook anders. Er was er ook een andere trainer. Er, er, er was echt gedoe. Er was, ja, er, er zat gewoon geen structuur in. En toen kwam uh, Leen Frommer weer op de proppen. Die is zich toen met het uh, sprinten gaan bemoeien. En toen is ineens uh, Bos samen met Marianne Timmer en Wenner Mars... Uh, kon zich ineens meten met uh, de wereldtop. En uh, zij bedreigde echt uh, de, ja, de Gerard van Velders en zo... die echte sprinters. En, uh, en, en, en op dat moment dat Frommer dacht... Uh, en nu ga ik doorpakken. We gaan hoogsten. Ja, met deze ploeg ga ik... met deze jonge gasten ga ik... Uh, daar gaan we ervoor. Ja. ja, toen werd hij aan de kant geschoven... ten fafure van uh, Pieter Muller. ja. En toen, ja, toen barstte de bom, neem ik aan. Hè? Want ik kan me zo voorstellen. Is, ik kom Vrommer ook in het verhaal voor. Ja, Vrommer Frommer is een van de sprekers. Uh, Muller trouwens ook. Ja. Uh, kan je eigenlijk niet omheen? Uh, ja, want Vrommer uh, is natuurlijk wel degene die door zijn houding en door zijn, zijn halstarrigheid en zijn, uh, uh, uh, ja, het feit dat hij uh, in Jan Bos wel een sprinter zag. Ondanks het feit dat Jan Bos het zelf helemaal niet zag. Uh, eigenlijk is hij degene geweest die ons, uh, in Nederland een wereldkampioen. Uiteindelijk moeten ze heel blij zijn met die beslissing van voor. Ja, die heeft het toch goed gezien, ja. Daar ja, moet Jan Bos natuurlijk ook uh, achteraf uh, hem gelijk in geven. Alleen, hij was het er gewoon zelf niet mee eens. Maar goed, Pieter Muller en uh, inderdaad Vreem Vrommer uh, komen in het verhaal voor. Ja, nog even op dat soort mensen, uh, op het maken van, van, van zo'n soort programma's uh, terugkomend. Uh, is het soms wel eens lastig of misschien wel onmogelijk... om dit soort mensen voor de camera te krijgen? Dat ze zeggen van, nou jongens, dat hele gesodemieter, ik wil er niet meer over praten. Nou, het ligt natuurlijk aan het onderwerp. Ehm... Uh, dit is uh, uiteindelijk, ik denk voor iedereen, ook wel een, uh, een positief verhaal. Uh, Zelfs voor Frommer op dat moment. Ja, ja, want Frommer kan uiteindelijk toch achteraf zeggen van... Ik, zie je wel, ik had gelijk. Ja. Hij, uh, het gelijk van Frommer wordt wel bewezen. Uh, dus uh, nee, met dit verhaal heb je het zeker geen, uh, geen probleem... om mensen voor de camera te krijgen. Nou, in ieder geval was uh, Pieter Muller de vervanger van Frommer als sprintcoach. Daar waren Jan Bos en Erbe Wennemar zelf in ieder geval niet rouwig om. Toen moest Leen het, het veld ruimen en toen kwamen we bij, bij, bij Pieter Muller in, in de ploeg. Hij je eerst als ook niet echt bij wilde, maar dat was wel snel was dat, was dat, was dat omgedraaid. Want? Nou, dat was één groot feest. Dat was echt, echt spektakel. Ja, we waren echt cowboys, we waren echt cowboys. Gelijk vanaf het eerste moment dat we bij Pieter in de groep zaten, ja, dan Het je... was zo leuk en werd zo hard getraind. En uh... ja, dat, dat was zo'n enorme klik en uh, iedereen die was... Uh... Die was helemaal wild. Iedereen was wild. Iedereen was wild. Ja. Uh, waarom? Ja, dat gebeurt trouwens ja, heel vaak rollen. met Müller. Ja. Veel vrijheid. Rock and roll is het. En uh, ja, Mueller, uh, vindt het niet erg dat je naar het café gaat. Maar als je maar wel uh, presteert op het ijs. Hè, je krijgt verantwoordelijkheid. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Maar goed, die, uh, zij waren hartstikke jong natuurlijk nog. En er komt dan een trainer. Dat waren ze in Nederland helemaal niet gewend. Die, uh, ja, die, uh, die deed nog gekker dan zij. En dat was eigenlijk nog zelf een puber. En uh, uh, ja, dat was natuurlijk uh, geweldig. En wat de kracht van Pieter Muller was ten opzichte van Frommer, en dat heeft Frommer ook uh, wel gezegd in het interview. Uiteindelijk heeft Muller de, uh, ja, de, zeg maar, de, de, de mindset veranderd. Dus uh, de mentaliteit is door Muller uh, zo'n enorme push gekregen. Muller zei gewoon tegen die jongens: van uh, ja, jullie, je bent de beste. Bent er is niemand in de wereld die harder schaats dan jij. Er is een Amerikaan nodig om zoiets te zeggen. Nou tegen ja, het is ook heel Amerikaans he? ja. natuurlijk. En Frommer zei tegen mij: van, ja, daar ben ik te nuchter voor. Dus dat heb ik die, had ik die jongens nooit kunnen leren. Maar ze hadden het wel nodig. En uiteindelijk is dus zeg maar, de technische uh, opleiding van Frommer. en uiteindelijk dat mentale van Muller. dat paste ineens uh, ja, dat paste als een handschoen. En toen, uh, de, daardoor zijn die jongens zo goed geworden. Er een, Ja, er zit een heel leuk fragment ook in, uh, in de documentaire. Dat is op een gegeven moment... Bos heeft een afstand geschaad, staat voor de camera... legt uit uh, hoe het gegaan is... en dan ineens zie je Muller zie je achter hem komen... die hem wat in het oor fluistert. Ja. Dat vond ik een heel typerend beeld. Ja, ja. en dan even, ook even verstoren. Het interview verstoren, dat is natuurlijk ook wel... Uh... Aan hem besteedt ook een beetje zo van wij hebben scheid aan de rest van de ja, wereld denk ik wel en uh, en ook nog eventjes iets influisteren en dat dat dat gefluister en en dat is eigenlijk synoniem voor zijn werkwijze hij uh, uh, smeet een band een bond een band met uh, met, met die uh, met die schaatser en je ziet je kunt dus als buitenstaander je ziet het gebeuren en je weet niet wat hij tegen hem zegt en, uh, nou goed, we hebben nu ook aan Muller weer gevraagd... Van wat, zij, uh, wat, wat, wat ja. heb je nou tijdens dat toernooi hem voorgehouden? En uh, ja, wat hij zei, wat hij zich nog kon herinneren was... Uh, Berlijn was gewoon de baan waar uh, Bos altijd goed reed. Daar is hij ook uh, wereldkampioen junioren geworden, vier jaar eerder. En uh, Berlijn is gewoon jouw baan... Er is niemand die jou hier kan verslaan. Dat is eigenlijk. Dat, ja. En dat wist hij zeker dat hij dat toen had geroepen. Want nou, ik nou, op hetzelfde hij... geld roept hij iets gunnings bij wijze van spreken. Gewoon om hem even. Ja, maar goed, uh, uh, Jan zei wel, uh, toen de verslaggever vroeg van uh, uh, wat gebeurde hier nou precies? Oh, ik kreeg even wat bemoedigende woorden. Ja, of Jan. Dat kan alles al, zijn. Ja, dat kan alles zijn. <laughs> zeg, dan gaan we naar het WK in uh, 1998, of eigenlijk nog twee weken daarvoor. En dan daar komen we een beetje bij ja, toch wel het, het, het bijzondere moment ook nee. van deze documentaire. Dan heeft Boston nog helemaal geen vertrouwen in, in nee. dat 2K, Terwijl hij wel goed gepresteerd heeft op een wereldbekerwedstrijd. Waarom heeft hij er geen vertrouwen in? Uh, omdat hij... Uh, uh, ze krijgen nieuwe schaatsen. En ze trainen in Colalbo, in Italië. En uh, uh, met die nieuwe schaatsen raakt hij in de bocht de, het ijs met zijn schoen. Nou, dat is niet heel erg bevorderlijk voor uh, het schaatsen. En ook niet voor de snelheid. Dus, en uh, zeker iemand, een perfectionist, uh, als Jan Bos, die gaat daar uh, mee aan de haal. Dus die gaat zich afvragen van, hoe kan dat nou? En uh, vorige keer ging het nog zo goed. En uh, Ligt het aan mij? Ligt het aan de schaats? Ligt het aan het ijs? Ligt het aan het weer? Ligt het aan uh, wie? Ligt het? En die is toen... Uh, die is toen gaan, uh, ja, die is op een wetenschappelijke manier. gaan denken. Hij is gaan denken. Is hij ja. van nadenken. Nou, ja. geef het nog niet weg, ja. want uh, Bos zelf die vertelt datgene wat okay. hem waarschijnlijk had kunnen helpen. En ook gedaan. Dus ik heeft. ik met een schuifmaat die, uh, die schaats opgemeten, de totale hoogte, maar bleek dat het vorige materiaal bleek gewoon drie millimeter hoog te zijn. Ja, dan kun je meer, uh, meer hangen. Ja, heb je gewoon uh, minder snel last dat je, dat je met je uh, schoen op het ijs komt. Ik moest die drie millimeter overbruggen en, uh, dus ik moet uh, aluminium plaatjes ertussen zien te krijgen. Dus ik heb een tekening gemaakt er, ervan, van, van ja, hoe het er ongeveer uit moest zien. Ik heb met mijn ouders gebeld, uh, die zeggen van ja, um, fax het maar uh, naar ons toe. Dit kregen we van Jan. Toen ben ik uh, naar een man gegaan, dat is een meubelmaker. En die, uh, die kon het wel fixen. Ja, alle details stonden erop. Ik kon die plaatje zo maken zonder, zonder overleg verder. En dat had hij toch, ja, achteraf blijkt dat hij toch op een school hebt gezeten ergens. Dat hij dat, dat hij dat zo op papier kon zetten. Kees, toen ik dat zag, toen dacht ik, zo simpel kan het dus zijn. Hè? Ja, een aluminium plaatje. Wat ja. was het? 3 mm. 3 mm dik, ja. ongelooflijk Ja, en uh, uiteindelijk, uh, kijk, ik heb een heleboel mensen gesproken. Um, de enige die er 100% van overtuigd is dat dat een wereldkampioen heeft gemaakt, is Jan Bos zelf. En de rest zegt uh, hij, uh, hij, was gewoon, hij was gewoon goed en uh, hij kon het zelf ook wel. Maar Jan Bos beweert bij hoog en belaag dat dit, dit, deze, dit simpele ding, uh, hem de wereldtitel heeft opgeleverd. Dan zal het toch ook zo zijn? Ja. Want als hij het zelf zegt, dan ja, kan ik me voorstellen, ja. dan heeft hij het nodig gehad. Ja, ja. al was het maar mentaal. Waarom heeft hij er nooit over gepraat? Want ik bedoel, ach, het is geen verschrikkelijk groot geheim. Nee, hij nee, zal nee. er niet bang voor zijn geweest, maar, maar hij heeft er nooit iets over gepraat? Nee, hij heeft het gewoon nooit aan de grote klok gehangen. Ik weet eigenlijk ook niet. Uh, Muller wist wel dat hij iets met zijn schaats had gedaan. Maar uh, in de film is ook te zien dat Muller ook niet precies wist wat hij had. En dat was dan zijn eigen trainer. En Worderspoen wist ook van niks. Maar uh, ja, uh, ik weet niet. Het is geen geheim en het, het mag ook gewoon. Dus hij had het, had het ook niet... Uh, nee, dus het ook... was niet onreglementair. Nee, de... nee, nee, nee, nee, nee. nee Schaatsers mogen... Ja, uh, wat ik van de schaatsers heb begrepen... is dat zij sowieso hun uh, schaatsen customizen. Er zijn de, de meest wilde verhalen over. Uh, dat ze de hele schoenen knippen en, uh, en, en, en dat er uh, hars overheen gaat om het te harden. En uh, weet ik veel allemaal wat ze doen met die schoenen. En met de ijzers, het benden en het buigen... en. Het slijpen en dat is allemaal ja, customizen hun eigen schaatsen. En dat is, wel, ja, dat, dat is allemaal toegestaan. Dus dat, dit mag ook. Maar zo'n detail, hè? Wat, je, wat niemand weet, behalve Jan Bos en de mensen die dat plaatje gemaakt hebben. Bedoel, ja. Zijn dat nou de wieltjes waar je naar op zoek gaat? Ja, dit zijn wel dingen waar je... Waar je ja, natuurlijk. Dit is wel even van... Uh, heeft, het ooit, uh, heeft hij dit ooit eerder gezegd op tv? Uh, hebben we dit ooit eerder gezien? Nou, dit verhaal hadden we nog nooit gehoord. Want dat denk je dan wel, denk ik, op zo'n moment. Nee, ja, van, gaat... oh ja, hij zegt het in het gesprek, maar hij zal nou, het... Maar hij als... zei zelf dat hij het nog nooit uh, hm. had verteld. Dus ja, daar ga je dan ook uh, van uit. En uh, het verhaal is eigenlijk dat, dat uh, de, de researcher van dit verhaal, Michel Wessel, uh, ooit een keer uh, voor een ander programma... hem aan de telefoon had en toen liet hij het uh, vallen... Hm. In dat gesprek. En zij heeft uh, dat uh, uh, onthouden. en heeft dat ingebracht als idee. Voor, uh, voor deze serie. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Hij heeft het ooit een keer aan de telefoon. aan de, aan de redactrice verteld. En uh, ja, daar is nou uiteindelijk. Uh, dit programma ja. uh, door ontstaan. Nou, het mooiste is. we krijgen daarna de beelden te zien van het WK zelf. van mm. de afstanden die die rijdt. best wel spannend, hè? De strijd ja. met Jeremy Waterspoon met ja. name. Ja. Ja. Bedoel, ja. Voel je die spanning dan weer? Ja, ik wel, ja. Mm. <laughs> Ja, ik weet nog wel dat ik... Uh, kijk, het was eigenlijk voor het toernooi, dat klinkt een beetje raar... eigenlijk wel, uh, wel gunstig dat Bos zijn derde afstand, zijn de 500 meter van de tweede dag, uh, verknalde. En daardoor, want hij stond in de uh, na de eerste dag stond hij uh, er uh, heel riant voor... maar hij verknalde de 500 meter en toen werd het ineens heel spannend. En uh, toen rook uh, Worderspoen die rook nog zijn kans. En dat, uh, en dat maakt die laatste duizend meter uh, toch wel heel spectaculair... Ja, en dan wordt Jan Bos wereldkampioen sprint. Nou, dat is iets wat hij nooit had durven dromen. Die willen, willen weten dat je, dat je kan sprinten. En ook niet geloven dat je kan sprinten. Ja, en, dan, en dan het gewoon uiteindelijk wel doen. Ja, dat is gewoon uh, bizar. Zo mooi. Ja, zo mooi. Uh, allermooiste vond ik trouwens Jeremy Wurderspoon. die er niets van begrijpt waarom Bos zo blij was. Ja. ja, het is hem nooit verteld dat, er een, dat, dat Bos de allereerste Nederlandse uh, wereldkampioen sprint was. Wolterspoon begreep niets van waar maken jullie druk nee, om? van die Polonaise, uh, oranje Polonaise daar in Berlijn. Want hij dacht, uh, ja, jongens over twee, drie weken uh, zijn de spelen van Nagano. En uh, volgens mij moet het uh, daar, uh, daar, daar, daar ligt een nog dikkere gouden plak uh, te wachten. En uh, ja, hoezo, uh, hoezo zo blij? Morgenavond dus het verhaal van Jan Bos in andere tijden sport om 20 over 10 op Nederland 1 op televisie. Kees bedankt. Amy Winehouse, na haar dood is dit nummer op de plaat gekomen. Our day will come op het album Lioness Hidden Treasures. Groningen heeft in de eredivisie van het basketbal met 83-66 gewonnen van Nijmegen. Een overwinning die de Noordelingen goed uitkomt, want het was de laatste tijd tamelijk onrustig rond de club. Leon Kersten in gesprek met de coach van Groningen. Hakim Salem, hadden jullie dit nodig? Ja. Ja, na afgelopen donderdag, waar wij denk ik de, de wedstrijd aan het einde verloren hebben door onze eigen fouten, is dit heerlijk gewoon om, uh, om zo te winnen. Lekker ruime overwinning op Nijmegen. Is het misschien ook handig om ja, de secundaire arbeidsomstandigheden in Groningen wat rustiger te krijgen? Ja, dat zou handig zijn voor ons. Ja, dan kunnen we focussen op basketbal. En ik moet je eerlijk zeggen, we hebben ons, uh, ja, het doet natuurlijk wat met het team. Maar goed, we zijn... Ik moet het misschien even verduidelijken. Toen jij hier net begon, want je bent 34, komt van Amsterdam... kreeg een nieuwe ploeg in Groningen dat Marco van den Berg had... een keer kampioen was geworden, finale play-offs. En dan staat er een nieuwe ploeg met een nieuwe coach. En blijkbaar waren een boel mensen met hoge verwachtingen. Eerst was er kritiek op jou en de ploeg. Toen richtten de pijlen zich op het bestuur. Het bestuur is inmiddels afgetreden, demissionair. Ja, het rommelt aan alle kanten en dan, ja, dan gaan we verder. Dit was handig, hè, die overwinning. Ja, kijk, de erfenis van afgelopen jaar is natuurlijk best wel zwaar. Marco met zijn team had hier een, twee geweldige seizoenen gedraaid. En nu kom je met twaalf nieuwe spelers. Uh, waarbij wij één center wegsturen aan het begin van het jaar. We krijgen een jeugdig talent. Uh, dus ja, er zijn wat aanpassingsproblemen geweest. Uh, doen we het heel slecht? Nee. Kan ik beter? Absoluut. Uh, we doen mee met de top drie. En uh, we hebben een, een leuk jong team. Die steeds beter naar elkaar toe groeit. Dat zag ik ook afgelopen week tegen, of afgelopen donderdag tegen, tegen Den Bos. We waren niet kansloos en uh, we hadden zelfs de wedstrijd moeten winnen. En hé, hey, we leren ervan. Ja, je zei toen hoopgevend tegen mij: ik vond jullie vandaag een goede teamprestatie leveren. Ja, en je ziet wat, wat onze bankproductie is. Vanaf de bank scoort, scoren we 34 punten. Nou, dat was ook tegen Weet 53 punten. Uh, overal als team zijn we ontzettend goed en zijn we aan het groeien. En dat heb je nodig. Je hebt de tijd nodig om, om met twaalf nieuwe spelers uh, dat te bereiken, dat proces te hebben. Heb je de indruk dat je die tijd krijgt in Groningen? V vooral van de secundaire arbeidsomstandigheden, zo noem ik ze maar even. Ja, uh, wij krijgen de tijd wel. En, en, ja, het, het is, je, je bent een topteam, dus uh, je mag niet verliezen. En je moet, moet goed basketbal winnen. Dus er wordt best wel veel gevraagd en we proberen het wel goed te doen. En ik moet eerlijk zeggen, na Veert hebben we echt de stijgende lijn uh, opgepakt. En dit is weer het resultaat van, van goede flow en goede teamprestatie. Ik vind het ook veel te vroeg om na zoveel wedstrijden al een conclusie te trekken. Uh, dat doen we dus ook niet. Je bent 34, je bent afgelopen zomer overgekomen van het rustige Amsterdam. Zo noem ik het maar even naar die heksaketel hier in Groningen. Hoe bevalt het? De, de, de, de, de fans en hoe, hoe het leeft in Groningen, dat is geweldig. En de... Kun je dat eens dus beschrijven? Want een boel mensen denken Groningen nou, basketbal, dat ken ik wel. Maar dan houdt het op. Nou, je, je, je kan je niet voorstellen, in Amsterdam kan ik gewoon makkelijk shoppen bijvoorbeeld over uh, de Kalverstraat. Maar hier kan ik niet in het centrum lopen zonder aangesproken te worden en handtekening te delen. Ik zat laatst met een speler in uh, wat te eten en, en wat uh, bespreken met hem. En ja, er komen echt mensen naar je toe, je mag je handtekening op een bal, op een shirt, op een blaadje. Dus dat is totaal anders dan Amsterdam en ik denk dat het nergens anders leeft zoals in Groningen. Ja, veel mensen in Nederland... We weten, basketbal is een kleine sport, maar weten niet dat het in Groningen zo leeft. Het is leuk? Ja, het is leuk, ja. Vooral als je wint. De Basque. De basketbalbeleving in Groningen. U hoort het uit uh, de mond van de coach van Groningen... dat uh, won in de wedstrijd tegen Nijmegen. De basketballers blijven dus gewoon in het land uh, in deze winterperiode. De voetbalclubs die gaan naar de zon. Uh, maar niet alleen de voetbalclubs zijn deze... en ook volgende week op trainingskamp in zonnige orde. Ook de scheidsrechters die zoeken tegenwoordig ieder jaar... naar goede omstandigheden om zich voor te bereiden op de tweede zelf. Vandaag nodigen de scheidsrechters de pers uit in Turkije... om een dagje mee te lopen. Een bijdrage van Richard van der Made. Over het trainingsveld van het Kalista Luxury Resort in Belek raast vandaag een harde wind. De scheidsrechters van de KNVB zijn ook dit jaar weer neergestreken aan de Turkse kust voor een trainingskamp van zes dagen. En dat in combinatie met de storm en de regen van vandaag zorgt ervoor dat het trainen wat minder prettig is dan vooraf was verwacht. Toch zat Erik Braamhaar, die herstelt van een knieblessure, vanochtend om 7 uur al in het zwembad. Ja, nou, mijn ochtend begint uit uh, het joggen, uh, maar dan in het water, dus in het zwembad. En uh, dat begint mijn dag, zeg maar, mee. Dus ik ben aan het uh, aquajoggen en aan het uh, zwemmen. Ondanks het noodweer gewoon naar buiten. Ja, het was toch na, het water is toch naar. Dus als het nog van boven komt, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Dus uh, ik heb mijn, mijn werk wel kunnen doen. Die stond erop dat hij mee ging hier naartoe om hier te werken aan zijn revalidatie. En die ligt inderdaad elke dag om 7 uur in het zwembad. Ja, die, uh, die is de hele dag bezig met, uh, met oefeningen doen. Om zo snel mogelijk weer terug te komen. Zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. Die terugkijkt op een bewogen en hectisch jaar. Waarin de scheidsrechters opnieuw regelmatig onder vuur lagen. De kritiek is ook van alle tijden. En uh, we hebben een, een heel professioneel apparaat neergezet. Om die scheidsrechters optimaal voor te bereiden op de wedstrijden die ze moeten fluiten. Nationaal en internationaal. Uh, er, wordt, uh, er is een compleet uh, uh, opleidingsprogramma voor al die mannen. En uh, wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat die scheidsrechters optimaal voorbereid naar de wedstrijden gaan. Uh, en dat is uh, wat je als uh, organisatie, als KNVB ook uh, moet doen. Met name Kevin Blom heeft er natuurlijk aardig voor zijn kiezen gehad. Uh, de rode kaart veel besproken. Kevin Strootman in het uh, duel met uh, PSV FC Twente. Neemt u... Kevin op zo'n moment dan ook in bescherming door hem eventjes weg te halen uit de hectiek. Want er is behoorlijk wat op hem afgekomen. Ja, soms komt er naar aanleiding van de beslissing het nodig op het scheidsrechter af. En dan is het uh, voor ons zaak dat we, dat we zo iemand inderdaad in bescherming nemen. Uh, en dat is de ene keer door uh, in overleg met zo'n scheidsrechter te zeggen... van joh, uh, volgende keer gewoon weer een wedstrijd, want uh, je moet uh, in je ritme blijven. Of juist te zeggen van nou weet je, het is denk ik verstandig om heel eventjes uh, een weekje over te slaan... even tot rust te komen en dan uh, daarna gewoon weer verder. Uh, altijd met het doel om uh, die scheidsrechter beter te maken en uh, goed voor te bereiden op de volgende klus. Vanmiddag organiseerden de scheidsrechters een persdag... waarbij spelsituaties werden beoordeeld in het hotel van de scheidsrechters. Hens of geen hens, buitenspel ja of nee, rood of geel. Het leverde boeiende discussies op. En dat was precies wat de scheidsrechters wilden. Björn Kuipers spreekt van een nuttige sessie. Dat is erg belangrijk. Ik bedoel, er worden soms kreten en opmerkingen vanuit de journalisten de wereld ingegooid. Waarvan wij soms denken ja, dat is niet terecht. Zelfs onterecht. En ik denk dat we op deze manier jullie wat meer duidelijkheid kunnen geven. Ik denk dat we, jullie misschien wel onderschatten wat voor een rol jullie hebben als jullie dingen de wereld inbrengen. Wat in de huiskamer binnenkomt. Want dat wordt toch heel vaak voor waarheid aangenomen. Maar uiteindelijk zullen de scheidsrechters toch vooral zelf de juiste beslissingen moeten nemen. Zo benadrukt ze vanmiddag ook zelf. Een trainingskamp helpt daarbij zeker, volgens scheidsrechter Kevin Blom. Uh, enerzijds uh, is het uh, heel veel uh, inspanning, uh, maar ook wel ontspanning. En het grote voordeel wat wij, uh, wat wij eigenlijk hier hebben... En, en, en, en vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat wij met z'n allen hier in, uh, in Turkije zijn... Is dat je ja, eens een keer informeel met, uh, met Dick van Egmond kan, kan, kan praten. Uh, met je collega's uh, nog even wat dieper ingaan op de stof. Als we een zijs zijn, dan is het toch vaak uh, een uur met elkaar uh, praten over wedstrijdbeelden. En hier zeggen we gewoon, jongens, we gaan net zo lang door totdat we ermee klaar zijn. En dat totdat iedereen met hetzelfde beeld en hetzelfde belang naar buiten gaat. En uh, ja, dat is. Uh, Echt het voordeel van, van dit trainingskamp. We moeten ook op één lijn zitten. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Uh, naar buiten toe uh, ook open zijn. Uh, vandaar dat ik het echt uh, hardverwarmd vond... Dat, uh, dat er heel veel pers uh, vanmorgen aanwezig was op de training. En uh, vandaag ook in het hotel. En, ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is... dat, uh, dat, dat Nederland toch inzicht krijgt van... Uh, hey, wat doen die, uh, die scheidsrechters nou? Het is toch uh, wel heel serieus waar zij mee bezig zijn. Hebben mensen daar een verkeerd beeld van? Ja, ik moet wel zeggen, als ik uh, roep dat ik op trainingskamp ga, dan uh, beginnen mijn, uh, mijn naasten uh, te lachen. Uh, dan pak ik uh, heel demonstratief toch even het uh, programma erbij. En dan laat ik zien dat ik uh, um, ja, gisteren dan uh, een aantal uren vrij heb om, uh, om uh, wat, uh, wat leuks te doen. Uh, even naar de sauna te gaan. Maar de rest van de week ja, ben ik gewoon van negen tot en met zeven uh, uh, uur s'avonds aan de slag. En, ja, dat is dus geen uh, ontspanning. Nee, het is echt allemaal uh, uh, met elkaar scherp zijn. Morgen vliegen de scheidsrechters terug naar Nederland. En dan zijn ze, volgens Blom en Van Egmond, weer helemaal klaar voor de tweede seizoen zelf. Nou, ik hoop op een uh, heel spannend verloop van de competitie. Uh, alle uh, voortekenen zijn gunstig. Want ja, het is natuurlijk een prachtige competitie. En wij hopen daar een uh, heel goede bijdrage aan te kunnen leveren. Ja, het wordt natuurlijk een uh, geweldig halfjaar uh, met, uh, met een enorme spannend... Uh, competitie verloopt tot nu toe. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn wij er straks weer klaar voor. In Spanje kwam de koploper Real Madrid in actie. De thuiswedstrijd tegen Granada werd met 5-1 gewonnen. Real heeft een voorsprong van zes punten op Barcelona. Maar de Koninklijke heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. In de overige wedstrijden in de Primera Division werd weinig gescoord. Real Sociedad tegen Osasuna, 0-0. Levante Real Mallorca... 0-0 en Racing Santander tegen Real Zaragoza. Daar werd wel gescoord, dat eindigde in 1-0. In de Serie A heeft Inter gewonnen van Parma met maar liefst 5-0. Inter blijft, ondanks de ruime winst, vijfde in Italië. Stadsgenoot AC Milan blijft koploper en heeft een voorsprong van vijf punten op Inter. AC Milan, dat binnenkort Carlos Tevez van Manchester City hoopt te presenteren... heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. En het laaggeklasseerde Siena won verrassend met 4-0 van Lazio. In Engeland werd gestreden in de derde ronde van de FA Cup. Swindon Athletic, uitkomend op het vierde niveau in Engeland... schakelde de Premier League club Wigan Athletic uit. En Bolton Wanderers vloog, vloog er bijna uit door Macclesfield. Deze club uit de vierde divisie speelde met 2-2 gelijk tegen de Premier League club. Het betekent dat beide clubs op herhaling moeten zoals dat in Engeland gaat. En Everton bereikte de vierde ronde wel door met 2-0 te winnen van Tamworth. Johnny Heitinga scoorde de 1-0 met zijn hoofd... en de 2-0 werd gescoord uit een strafschop... die werd gegeven na een overtreding op invaller Royston Drenthe, ook een Nederlander. Newcastle United behaalde de vierde ronde ten koste van Blackburn Rovers. Het werd 2-1. Het was de enige ontmoeting tussen twee clubs uit de Premier League vandaag. En morgen is de Stadsderby Manchester City tegen Manchester United... morgenmiddag te volgen in de middaguitzending van Langs de Lijn. En dan gaan we verder met wielrennen. Waar heel veel mensen hadden verwacht dat 2011 het wielrennjaar van Robert Gesink zou worden... is het achteraf het jaar van Bauke Mollema gebleken. Hij veroverde de sprinttrui in de Vuelta. Steven De Halenbaut kijkt met hem terug op een druk en een zwaar seizoen. Maar wat doet Mollema nu in deze stille en lege periode? Nou, het is eigenlijk geen rustige periode. Ja, ik heb de training, die pak ik elk jaar zo'n beetje op... Uh half november of, of, of tweede deel van november, zeg maar. En dan uh, ja, begin je heel rustig weer te trainen. Maar vanaf uh, begin december is het eigenlijk echt uh, een hele drukke trainingsmaand... tot, uh, tot de eerste wedstrijden. Dus uh, dan heb je eigenlijk twee maanden van begin december tot begin februari... waar je echt ja, een basis probeert te leggen voor, voor het nieuwe seizoen. En heel veel duurtraining en krachttraining daarnaast. het zijn, uh, zijn vaak drukke dagen. Nou is het seizoen, uh, ja, je vliegt de hele wereld over... Uh, om maar te wielrennen. Is het dan, die rustige maanden, is het dan ook een, een periode van bezinning misschien voor jou? Om eens terug te kijken, vooruit te kijken. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen met mijn leven? Nou, wel een beetje, ja. Zeker uh, de eerste weken na het seizoen inderdaad. Als je echt, echt weinig fietst, dan, dan denk, je, denk je wel eens wat vaker terug aan het afgelopen seizoen. Ja, meer meer als dat je nog echt in de wedstrijden zit. Als je dan echt wat rust komt, dan heb je wel tijd om, uh, ja, om rustig nog eens over na te denken. En wat denk je dan? Uh, nou ja, dat ik in ieder geval ter terug kan kijken op een, op een constant seizoen... Met, met een hele mooie, mooie verwelte, denk ik. En dat, is, ja, dat gevoel van die verwelte, dat, uh, dat overheerst wel. En daar, daar ben ik wel, wel heel, heel blij mee, uh, met die prestatie. Over de gaan we straks nog verder praten. La Zullen we eerst even luisteren naar hoe het jou in, uh, in de Tour de France verving? Ja, dat is goed. Ja, ik kom beter, maar uh, ja, ik voel me denk ik iets, iets beter dan gisteren. Dus, uh, ja, zullen we zien hoe het gaat straks. En dan denk ik dat Mollema gewoon Gilbert de puntjes laat pakken. Ik heb niet echt een, uh, echt een topdag, een beetje slap, hoofdpijn, Dus uh, ja, een moeilijke dag gehad. Daar komt Mauke Mollema. Nou, kan in ieder geval een beetje tevreden zijn over zijn vorm. Hij is in elk geval weer terug van die ziekte. Ik nee, op zich uh, ja, ik voel ik dat ik langzaam beter word. Dus uh, dat gaat de goede kant op. En in die kopgroep één Nederlander die goed kan klimmen. Bauke Mollema opnieuw erbij. En hij pakt puntjes telkens op de colletjes waar we doorkomen. Ja, ik had er wel zin in. En uh, ja, meteen eigenlijk vanuit de start uh, ja, reden we weg met die groep. Het is gebeurd met die vlucht. Hij krijgt dus Mollema onder andere op visite. En dan gaat Nel weer hoor. En dan moet Mollema gewoon proberen aan te sluiten. Dan hebben we het weer over de eerste groep achtervolgers. Ze rijden op 7 seconden van elk veld. haken. Op die coach de Pramartino. En dan begint aan het moeilijkste gedeelte. Knap van Mollema. Want die pakt zomaar Iveren in zijn nekvel echt. Hij gaat er ook voorbij. Mooi ziet dat eruit. Bauke Mollema ontketend. Uh, je, je rijdt natuurlijk voor de overwinning, uh, dat, weet je, uh, ja, dat weet je wel als je zoveel minuten voorsprong hebt. En, uh, ja, ik wilde gewoon alles geven op die klim, net alsof de finish boven was. En, uh, ja, ik had heel graag gewonnen vandaag, absoluut. Maar uh, ja, ik denk dat de uh, volgens gewoon een te sterk was. Wat denk je als je dit terug hoort? Ja, het klinkt al heel, heel lang geleden eigenlijk. Moet je echt nadenken, van waar ging dit ook alweer over? Ik neem maar dat ik het laatste wel wist over die rit waar Bozen Haken won in Pinarolo. Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat is me nog bijgebleven. Maar, maar zeker die eerste ritten, die eerste fragmenten, moest ik wel even denken. van Welke rit was het nou precies? En Voor mijn gevoel is de Tour eigenlijk al, al, al zo lang geleden. Ik heb natuurlijk daarna nog de Verwelten gereden. En, en de Tour, ja, heb ik misschien wel een beetje, een beetje uit mijn hoofd gezet... De ...afstand van genomen. Ik denk al, al meteen daarna. Het was niet voor mij niet het, niet het grootste succes van het jaar natuurlijk. En ik had daar meer van, meer van gehoopt. Dus misschien dat ik het gewoon snel een beetje opzij heb gezet... ...en, en weer naar een nieuw doel uh, heb toegeleefd. Ja, want hoe snel was dat ook alweer in de Tour dat jij nou ja, dat je ziek werd? Dat je dacht van... Wat dat, wat dat betreft, wordt het hem niet deze keer? Uh, ja, dat was het begin van de tweede week, denk ik. Zo, zo net na, na de eerste rustdag... Uh, Vlak voor de Pyreneeën eigenlijk. eigenlijk had ik het nog het geluk dat, uh, dat er twee vlakke ritten kwamen, waardoor ik ja, eigenlijk nog in Koest kon blijven. Ik denk dat echt als er uh, meteen zware, uh, zware ritten waren gekomen, dan uh, was ik waarschijnlijk wel naar huis geweest. Dus wat dat betreft was het, was het nog goed dat ik uh, kon herstellen en dat ik in de Alpen nog iets kon laten zien. Dat, uh, dat was dan wel uh, ja, het pluspunt, zeg maar. Als je nu in, uh, in deze winter terugdenkt aan dat wielerseizoen... dat volle wielerseizoen met, met uh, al die hectiek in de Tour de France vooral... Is, dan, is dat iets waar je dan nu ook al meteen weer naar uitkijkt? Of heb je zoiets van, nou, ik vind het ook wel lekker om het nu even... niet al het uh, gejengel aan mijn kop te hebben van iedereen... Ja, dat is wel zo. Zeker. Het is wel lekker om, uh, om het even, even rustig aan te doen. Zeg maar. Zeker die eerste maand na het seizoen. Alleen, ja, het begint, begint toch al wel weer snel. Uh, ja, de voor, voorbeschouwingen en uh, de ploegenvoorstellingen en de interviews noem maar op. Dus ja, me, goed, het is op zich uh, voor mij februari beginnen de wedstrijden wel weer. Maar dat is ook nog een maand dat ik er niet echt uh, in de picture zal staan. Maar daarna dan, uh, dan begint het wel weer. Dus wat dat betreft is het wel even lekker dat het nu, uh, nu wat rustiger is. Hoe oud? Weet je hoe lang het geleden is nog precies dat jij de keuze maakte? Ik ga me volledig, want je studeerde, ik ga me volledig op het wielrenner richten. Ik ga er helemaal voor om daar het, ja, het hoogst haalbare uit te halen. Dat was in 2007, denk ik. Toen studeerde ik nog inderdaad uh, economie en management in Groningen. en Toen, toen reed ik voor, voor het opleidingsploeg, het Continental Team van, van en Toen had ik eigenlijk al zoiets van, uh, ik maak dit jaar voor de studie nog af, maar... Eigenlijk uh, ga ik al helemaal voor het fietsen. Ik wilde gewoon mijn duizen nog afmaken en dat, uh, dat heb ik ook gedaan. Maar ik wist eigenlijk al dat ik uh, toen halverwege dat jaar zou stoppen met de studie... en echt uh, ja, alles, uh, alles voor het wielrennen wilde doen. En dan is het, ja, daarna is het heel snel gegaan. Hè? Heb je nu een beetje door wat je uh, met die keuze bereikt hebt? Ja, op zich wel. Ja, het, is toch, het is de goede keuze geweest, denk, ik. Uh, ik, denk uh, ja, ik. Ik wist toen eigenlijk ook al wel een beetje dat ik een uh, hele goede kans had om prof te, prof te worden. Als, als ik dat gevoel niet had gehad, uh, had ik misschien uh, langer de studie ook aangehouden. Maar uh, ja, ik... wilde, wilde jij prof worden of wilde jij een prof worden die uh, in de grote rondes om het podium zou strijden? Nou, Op dat moment wilde ik vooral prof worden. Kijk, uh, als je amateur bent, dan is dat uh, eigenlijk de droom van iedereen. Alleen, ik had wel zoiets van, uh, het is niet mijn ambitie om 10, om, 15 ja, om jaar lang alleen maar prof te zijn. Het was wel mijn ambitie inderdaad om echt uh, ja, in de grote koersen mee te doen. En, en, en waar haalde jij die motivatie vandaan om dat, dat te worden? Is dat echt pure sportieve motivatie? Want er zijn natuurlijk ook renners die, die graag in de, in de spotlight staan, maar ik heb zo het idee dat jij niet zo'n soort renner bent. Nee, misschien niet. Maar ja, ik, ik wilde altijd wel het maximale eruit halen, denk ik. En ja, ik, ik wil eigenlijk altijd winnen. Dat had ik vroeger al met, uh, met sporten, uh, met spelletjes, zelfs met uh, Monopoly en dat, uh, dat soort dingen. Ik, uh, ik hou er niet van om te verliezen en uh, dat heb ik ook in het wielrennen eigenlijk. Het liefst, uh, het liefst doe ik overal mee, zeg maar, voor de overwinning. En wielrennen is dan misschien niet een sport uh, waarin je veel wint, maar toch... Je ja, had ik een andere sport kunnen kiezen. Ja, ja misschien wel. Maar goed, van, van een hele mooie, mooie ereplaats... of, of andere ja, nevenklassementen. Daar kan ik ook wel van genieten. Zoals luisteren naar de, de Vuelta. Ja, kom maar op. Scarponi is twee. Daar is Mollema. Mollema drie. En daar komt Mollema. Kom op, Mollema. Kom op. bijtje in dat wiel vast. Wat jammer dat Mollema het net niet kon maken. Maar eigenlijk maakt hij het net wel, vooral dankzij bonificatieseconden. Want als de stand uit de computer rolt, blijkt dat Bauke Mollema de nieuwe leider is in de Ronde van Spanje. Eén dag nu in die rode trui mogen rijden, maar die rode trui raakt hij op zeker kwijt. Wiggins vijfde, dan Froome, dan Mollema en met die doet alles wat hij heeft om erbij te staan. Hij is beter de verder. Wiggins kraakt. Wiggins kraakt bijna letterlijk. Super, super lastige klim, dat is een van de, van de stelste, denk ik, uh, en zwaarste in, uh, in, in Europa, denk ik. Ik gaf gewoon alles om in ieder geval, uh, geval derde te worden. En ik hoorde dat Wiggins gelost was, dus ja, ik vecht ik er over elke seconde om, uh, om hem nog te pakken. Maar ik weet niet of dat gelukt is. 21 seconden na de winnaar komt Bauke Mollema over de finish... Rechtuit fietsen lukt niet meer. Hij wordt opgevangen door de Rabo-verzorger... en laat zich vallen tegen de reclameborden. De Groninger heeft alles gegeven om een plaatsje te stijgen in het klassement. Kun je dat beeld dan voor de geest halen, dat jij daar op de Peña Cabarga tegen de hekken lag? Ja, dat, dat heb ik wel een paar keer teruggezien, achteraf ook op tv en op foto's. Dat waren wel, wel mooie beelden, moet ik zeggen. Het was niet zo'n mooi gevoel waarschijnlijk. Nee, nee. Op dat moment uh, was ik echt wel steen kapot. Ik denk ik niet vaak, uh, vaak zo, uh, zo diep uh, ben gegaan op een klim. En uh, ja, toen ik daar over de finish kwam was ik echt uh, ja, helemaal tot los. Hoorde je dat zojuist? Dat jij na deze Vuelta niet meer Mollema bent, maar Mollema. Is dat zo? Is dat de Spaanse vers? Ja, ik hoorde dat Mart Smeet zeggen. Oh, Oké, okay. ja, maar het Smeets die, die spreekt wel vaker uh, namen van renners op zijn eigen manier uit, uh, denk ik. Herbert Dijkstra zei het ook trouwens, Mollema. Nou oh, ja, dat is, uh, dat is mooi dan, maakt mij niet heel uit hoe ze me noemen. Nee, nee, maar ik, ik bedoel ermee, er zit een soort van, uh, van positieve lading achter, van kijk nou eens wat hij doet. Dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat bij iedereen leeft in de, in de Vuelta. Ja, ja, dat is denk ik ook wel een beetje zo. Ik denk niet dat uh, ja, heel veel mensen uh, dit verwacht hadden van mij. Uh, Ikzelf eigenlijk ook niet. Uh, dus het was wel uh, ja, een hele positieve verrassing. Zeg, helemaal voor mezelf. Want we hadden het net over die, die keuze voor het wielrennen maken. En dan, uh, uh, nou, dat je aangeeft dat je nu uh, met de allerbeste meedoet. Is dat iets wat je um, daarvoor al in je gedachten had zitten? Wat je daarvoor al voelde? Of is dat echt heel duidelijk door deze volweltaag gekomen? Daarvoor had ik het misschien wel een beetje of in gedachten als, als doel eigenlijk om, uh, ja, om, om klassementen, klassementen te draaien in grote rondes. Dus dat is wel zoiets waar ik, waar ik altijd wel de afgelopen vijf jaar wel, wel van gedroomd heb. En waarvan ik ook wel het gevoel had dat ik het uh, zou moeten kunnen op termijn. En, ja, ik ben wel blij dat het, uh, dat het er nu al ja, op deze leeftijd al, al een keer uit is gekomen. Hoe zuur is het voor jou zelf dan dat je, uh, ja, daar, ja, je hebt die, die puntentrui mee naar huis genomen, maar ver, verder is hou je er eigenlijk niks aan over. Nee, dat is zo. Maar goed, uh, wat ik net ook al zei, van een hele mooie klassering. En ik denk dat die vierde plaats dat is, daar, daar kan ik ook gewoon heel blij mee zijn. En ja, gewoon met mijn hele optreden, de hele drie weken zeg maar, daar heb ik ja, helaas geen etappen kunnen winnen. Maar ik denk wel, heel veel mooie klasseringen en heel veel mooie momenten gehad. Hoeveel, hoeveel motivatie, hoeveel brandstof levert deze Vuelta op voor de rest van jouw carrière, denk je? Nou, ik denk wel veel, veel motivatie. Ik denk dat het mooi... Ja, een soort beginpunt is om vanuit hier nog, nog het nog beter te gaan doen in, uh, in grote rondes. En dat is dat is zeker een doel voor, voor de komende jaren. En ik denk dat ik hier wel, wel veel vertrouwen heb uitgehaald. Zeg maar, dat, dat ik dit nu al kan. En ja, ik hoop het de komende jaren nog, nog beter te doen. Heb je, dat eigenlijk, heb je dat eigenlijk gehad, want ik kan me zo voorstellen... ook al ben je enorm goed en ben je enorm gezond en fit en op het toppen van je kunnen... als je in een grote wedstrijd als de Tour de France komt en de Vuelta ook in mindere mate... Uh, ja, wat er dan allemaal over je heen komt, letterlijk uh, helikopters, pers... ik zou uh, meteen uh, het lood in mijn benen voelen. Heb jij daar ook last van gehad? Nee, niet echt. Op zich... Uh... Glijdt dat van je af? Ja, wel een beetje. Ja, de Tour was natuurlijk wel, wel niet te vergelijken met alle andere wedstrijden. Ik denk de eerste dag of de eerste twee dagen zoveel publiek dat er stond. Het was wel even ja, dat je, je je ogen uitkijkt, uh, letterlijk en figuurlijk. En, maar goed, al die pers en de rest, wat, uh, alles eromheen, daar heb je op zich in de koers... ...heb ik daar nooit zo heel veel aandacht voor. Meestal kan ik me wel goed daarvoor afsluiten en echt uh, op de koers gerichten. Dat is het beeld dat voor jou bestaat. Hè. Je zit tot aan twee minuten voor de start verzonken in een boek in de, in de bus... Ja, ja, vaak wel. Dat is ook wel, wel een manier inderdaad, uh, hoe ik me misschien een beetje probeer af te sluiten van alles. En ja, ik, kan, ik kan vaak goed tot rust komen als ik gewoon lekker, lekker een boekje aan het lezen ben. En dan als, als ik niks te doen heb en alleen maar uh, ja, naar buiten kijk of het ronde boeken uh, voor de tiende keer bekijk. Dan ja, denk ik dat ik minder rust heb en iets minder relaxed uh, de koers ingaan. Ik denk dat het voor mij uh, wel goed uitpakt. Wat gaat 2012 voor jou brengen? Ja, dat gaan we zien. Ik, denk, uh, ik hoop dat het een mooi jaar gaat worden. De uh, ja. tour tour weer rijden? Ja, die ga ik zeker, zeker rijden. Ja, dat, uh, dat is de bedoeling. En ik ben uh, een jaartje, jaartje ouder dan vorig jaar. Een uh, jaartje sterker denk ik ook. Uh, twee, twee grote rondes in de benen afgelopen jaar. En, ja, ik denk dat uh, de opbouw zal in grote lijnen hetzelfde zijn. Weer de Tour als hoofddoel. En Daartussen zeg maar, wil ik in het voorjaar zeker wel uh, in de klassiekers en ronde als Parijs-Nice of de Tireno... wil ik ook uh, heel goed voor de dag gaan komen. Je weet hoe dat zal gaan, hè, naar de Tour toe. Want we hebben nu misschien wel met Rabobank, ik zeg we als Nederlands zijn er tweeënhalf, twee drie kopmannen uh, met Geesink en Kruiswijk erbij. Ja, dat klopt. Dat uh, is denk ik heel mooi. Ik denk, uh, en daar zal het over gaan in de aanloop naar die Tour toe? Dat, uh, dat zou goed kunnen, ja. Alleen, ja, goed, de Tour is nog ver, dus ja, er kan nog veel gebeuren natuurlijk uh, in het halfjaar naartoe. Maar ik denk dat het uh, het doel is om uh, met drie... Deze drie renners inderdaad daar, daar te vertrekken en uh, te proberen om, uh, om een goed klassement te rijden. en Ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit. Goed, jij gaat eerst voordat je wedstrijden gaat rijden nog naar, uh, naar Spanje toe. Um, nou, dat is mooi weer, hè? Ja, dat, uh, dat hoop ik wel. Ja, in ieder geval uh, beter dan in Nederland, denk ik. En dan begint voor jou in februari het seizoen? Het seizoen. Ja, dat klopt. Waarschijnlijk uh, zal we weer in de ronde van Mallorca zijn, net, uh, net als afgelopen jaar. Ja. En dan duik je die, die kermis, dat rondreizende circus van... Uh, om alle vergelijkingen maar uit de kast te trekken, van het wielrennen weer in. Uh, heb je daar zin in? Ja, ik heb er wel weer zin in. Ja. Ik heb nu toch een uh, paar maanden zonder koers uh, ja, gehad en uh, veel, wel veel getraind. En ja, op een gegeven moment, ik denk nu wel dat ik, uh, dat ik er klaar voor ga zijn weer straks. Dus uh, ja, dan, dan mogen die wedstrijden ook wel weer komen. En die gekte, dat vind je mooi? Ja, dat vind ik af en toe wel mooi. Ja, maar... Als je opkijkt uit je boek ja, precies, ja. We meestal in de eerste wedstrijden, we het nog nogal mee qua gek. Ik denk dat dat pas echt, uh... ja, zeker in de toer natuurlijk, maar anders was het pas in de in de klassiekers of zo gaat komen. Bouke Mollema, hij verheugt zich alvast op komend seizoen. Het kan niet snel genoeg beginnen. Volgende week de Tour Down Under en dan barst het wielerseizoen. Gewoon weer los het wielerseizoen op de weg. Bijna aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We hebben nog een paar berichten voor u. CSK Moskou in Rusland heeft twee spelers uit de eredivisie aangetrokken. De Russen bereikten eerst een akkoord met VVV Venlo over Ahmed Moussa. En later werd ook een deal gesloten met AZ over Pontus Wernblom. De Limburgers ontvangen voor de Nigeriaanse aanvallen ruim 5 miljoen euro. En VVV doet graag zaken met CSKA. Twee jaar geleden werd ook al de Japaner Kesuke Honda voor veel geld aan de Russen overgedaan. AZ moet het met wat minder doen. De Alkmaarders vangen voor wermblom zo'n 3 miljoen euro. De Zweedse middenvelder moet nog wel tot een akkoord komen met CSKA voor een voorbehoud dat ook geldt voor Moussa. En dan heeft Bob de Vries in Alkmaar de twaalfde wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. Schaatsen dus in een peloton. Hij troefde in de einde medevlucht tot Douwe Bierma af. De sprint van het peloton werd gewonnen door Carlo Timmerman. Chris Pijn-Ariens blijft leider in het klassement. En bij de vrouwen, jawel, er is ze weer, won Voske Tamar van der Wal. De Groningse was na een lange inhaalrace de sterkste in de Massasprint en boekte haar twaalfde seizoenszegen. Mariska Huisman finishte als vierde en ze blijft Leidster in het klassement. En dan zijn we er helemaal door voor vanavond. Morgen kunt u uiteraard weer naar ons gaan luisteren vanaf 2 uur dan met de ontknoping van het EK schaatsen. Maar ook tussen 12 en 2 al veel schaatsen bij de collega's van Max bij Govert van Brakel. Zometeen meteen kun gaan luisteren naar Met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Max van Wezel. Ik wens u nog een prettige avond. 16.000 Nederlanders worden per jaar vermist. En sindsdien is niets meer van haar vernomen. Vermist. Verdween 16 jaar geleden. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. De meesten komen snel terug, anderen nooit. Ja, mijn man die uh, zei al heel vlug, die zien we niet meer terug. Een open einde voor familie. Dat we het zo'n leven terugvinden, die hoop heb ik niet meer. Maar stoppen met zoeken voelt als een vorm van verraad. Volgende week in Goedemorgen Nederland, de achterblijvers. Ik denk toch, als die gevonden zou worden, dat dat echt een afsluiting is. Radio 1.